VVD-leider Rutte zei in het debat dat hij niet van plan is de plannen te schrappen. Maar hij wil wel met de andere partijen samenwerken bij de uitwerking. PvdA-voorman Samsom liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. Rutte hield vast aan de algemene koopkrachtcijfers. Daaruit blijkt volgens hem dat mensen die meer dan een ton verdienen... er 0,6 procent op achteruit gaan.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 Vanmiddag tekenen minister Spies en wethouder Karakus van Rotterdam een convenant. Het Rijk en de gemeente steken ook extra geld in Rotterdam-Zuid. Hoeveel is nog niet bekend. Visverwerkingsbedrijf Foppen heeft 250 claims binnengekregen... van mensen die ziek zijn geworden na het eten van besmette zalm. Ze komen in aanmerking voor een schadevergoeding. In totaal hebben 900 mensen een formulier opgevraagd voor een schadevergoeding. Dat betekent dat er hoogstwaarschijnlijk nog meer claims binnenkomen, zegt een woordvoerder. Sinds eind juli zijn zeker 950 mensen ziek geworden... door het eten van zalm van Foppen. De zalm was besmet met de salmonella-bacterie. Drie mensen zijn eraan overleden. Het weer, steeds meer zon, het blijft droog en het is zo'n 11 graden. Ook morgenochtend droog, maar in de middag volgt vanuit het zuidwesten regen... voor dan een graad of 10. Awb Verkeersinformatie viel op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... bij Blijswijk, 4 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Het schaatsseizoen barst los. De eerste krachtmeting. Het KPN-NK-afstanden 19 en 11 november Tiel Wie is de sterkste en wordt kampioen van Nederland?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 De strijd tussen onze topschaatsers en de internationale top. De Ascent Irish World Cup. 16, 17 en 18 november. Tiel Vereveen. Maak het mee. In koraalriffen worden alle afvalstoffen gerecycled... en gaat geen grijntje energie verloren. Sponsors spelen daarbij een extreem belangrijke rol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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar. Dit is de dag. Een bouwvakker betaalt straks per maand 140 euro. 40 meer dan nu. Dat is eerlijk als je kijkt naar welke crisis er ligt. 100 euro per maand op achteruit gaan. Ja, maar die mensen verdienen ook een hoop geld. 200 euro per maand extra. Ik denk dat mensen die meer dan een ton verdienen, dat kunnen leiden. Maar liefst 480 euro per maand betalen. Dat vind ik een eerlijke rekening. Dit is de dag dat de inkomensafhankelijke zorgpremie een flinke kopzorgpremie bleek te zijn. Want hoeveel gaat die nu eigenlijk omhoog? Sipinia, politiek commentator van Elsevier, goedemiddag. Goedemiddag. Heb jij al uitgerekend hoeveel jouw premie omhoog gaat? Nou, dan moet ik meteen mijn salarisbriefje aan je melden. Dan heb ik niet zoveel zin in. Maar ga er maar vanuit dat het uh, uh, nou ja, ongeveer het hoogste bedrag wat je net noemde. Ik vroeg Was alleen die... maar of, die, of je <laughs> het uitgerekend had niet hoeveel die omhoog ging. Nee, nee, nou ja, whatever. Het, uh, hij gaat stevig omhoog, zoals hij trouwens voor alle middengroepen... en daar hoor ik uh, ook bij, uh, stevig omhoog gaat. En, uh, en er staat tegenover dat hij voor de laagste inkomens en uitkeringen... nauwelijks meer iets voorstelt. Dus uh, in feite gaat het uh, gaan dat nieuwe kabinet een nieuwe belasting introduceren. Een zorgbelasting die nog progressiever is, tussen Dus nog sneller oploopt voor midden- en in hoge inkomens dan de gewone belastingen. Kloosters, bestaan die nog? Jazeker. En dit weekend opende zelfs een nieuw klooster de deuren, een protestantsklooster nog wel. Henk Kroes, oud-voorzitter van de Friese Elfsteden, Gaat u het klooster in? Nou, ik ga zeker meedoen aan de bijeenkomsten die daar worden gehouden. Alleen ik ga niet het klooster in. Ik blijf lekker thuis wonen en zo blijven ook alle kloosterlingen bij dit nieuwe klooster ook thuis wonen. De maatschappelijke stage voor scholieren was net goed en wel ingevoerd... of het nieuwe kabinet schaft hem alweer af. Politiek filosoof Groverd Buis, goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Jij stond samen met anderen aan de wieg van deze maatschappelijke stage. Hoe diep ben jij in rouw? Nou, het is uh, jammer in elk geval. Ik vind het uh, een, uh, een gemiste kans om allerlei redenen... maar zal, dat zal ik straks wel uitleggen waarom, uh, ja. ja. was Orkaan Sandy nog maar een voorproefje... van wat er nog meer te verwachten valt. Daarover zo meteen uh, Weerman Renier van den Berg. De dichter bij de dag is vandaag Vrouwtje van de Ploeghagen. Dicht hoort u tegen half vier. En wilt u meedoen? Ga dan naar onze website, Dit is de ditisdedag.nu... of reageer op Twitter via de hashtag DIDD. Ja, het Tweede Kamerdebat is in volle gang. Het gaat zo officieel over de formatie, Sibwinia. Heb je iets al gehoord over de formatie of gaat het toch vooral over de inhoud? Het gaat meteen al over de inhoud. De, de informateurs, dus Henk Kamp en Wouter Bos... die zitten netjes op de plaats waar normaal de ministers zitten. Uh, maar die hebben niks te doen. Het is uh, een debat van de oppositie tussen alle partijen in de Tweede Kamer... Tegen, zou je kunnen zeggen, uh, de leiders van PvdA en VVD. Uh, eerst kwam Mark Rutte van de VVD aan het woord. En dat, uh, dat was een aaneenreiging van interrupties en aanvallen... of de inhoud van het akkoord. Dus niet over het verloop van de formatie. Nee, daar is dus eigenlijk tot nog helemaal niemand die daar een vraag over stelt. Uh, inmiddels is ook uh, Samson uh, aan het woord geweest. Wie, wie van de twee heeft het nou moeilijker? Of had het nou moeilijker? Uh, ik vond de, dat Rutte het moeilijker had. Uh, Rutte is ook, werd ook langer en uitgebreider gehad door alle partijen. Terwijl Samson in feite al een last had, of tenminste overwegend... toch last had van de SP en D66. Dus wat meer linkse partijen, hoe gesproken... al vindt niet iedereen dat de D66. Uh, maar in ieder geval, de, de Rutte had daarboven natuurlijk uh, last van... Uh, Geert Wilders, die echt meteen, na twee zinnen al... Uh, de, de, de, het spreekgestelte... Pakte, uh, interrumpeerde en zei dat Rutte uh, het Rutte zou sieren als hij meteen excuses aan zijn kiezers aan zou bieden. vanwege de verbroken beloften op het punt van hypotheekrekening, renteaftrek en een nivellering en wat iets meer. zei. Mm -hmm. uh, dat wilde Rutte natuurlijk niet. Nou, maar goed, na Rutte kwam uh, ook Buma van de CDA en weer Pechtold. Uh, maar ook uh, uh, de linkse partijen, zeg maar. Die, uh, dus het hele spectrum kwam op Rutte af. Ja. En uh, Samson had het eigenlijk alleen maar last van de, van de linkse partijen. Ja, nou is die zorgpremium natuurlijk dat, Daar gaat het sinds gisteren eigenlijk over. Is ook wel heel opvallend. Uh, heb jij er een verklaring voor? Want het lijkt toch ook wel heel erg in te gaan tegen wat de VVD wil. Namelijk uh, meer geld voor, voor de midden- en de hogere inkomens. Ja, dat is heel verbazingwekkend. Uh, ik heb in dat opzicht wel iets uit het debat geleerd... Want Rutte die vertelde op een gegeven moment... dat de, de PvdA, Samson dus, bij voorbatel had gezegd... dat hij een uitkomst wilde waarbij er nivellering optrad. Dus dat er laagste inkomens er beter uit zouden komen... de uitkeringen neemt de ook en de hogere inkomens slechter. Daar heeft Rutte dus... dat is geen toevallige uitkomst van het, van het uh, informatieproces. Dat is dus een opzet geweest van de Partij van de Arbeid... waar Rutte kennelijk meteen mee heeft ingestemd. En ja, als je dat doet, dan uh, is het een stap om naar dit soort... Uh, ja. Dus het inkomensafhankelijke ziektepremie is natuurlijk niet meer zo groot. Maar waarom zou hij daarmee ingestemd hebben? Nou, omdat hij graag een, uh, weer premier wil worden. En, uh, in Elsevier van deze week verklaar ik dat uit een, een optelsom van uh, factoren... Die, die meegaandheid, die flexibiliteit van Mark Rutte... maar zeker speelt daar naar mijn idee een rol in... dat uh, er voor de Partij van Arbeid nog een alternatief was. Dus als dit nou mislukt was, had Samson eventueel zelf premier kunnen worden... van het centrum-linksachtig kabinet, zelfs een minderheidskabinet eventueel... terwijl voor Rutte dan de, de kaarten ongeveer op waren. Dus het moest lukken... Uh, wilde Rutte meevoeren. Het moest lukken om uh, met de Partij van de Arbeid... een regeerrecord te maken. En dat heeft de onderhandelingspositie van, van de VVD verzwakt. En zo uh, analyseer ik... Uh, heeft dat toe geleid dat op hele vitale punten... ze doen net alsof ze gelijkwaardig uitgeruild hebben... maar ik vind toch dat op vitale punten... de VVD veel meer heeft ingeleverd... dan op het Partij van de Arbeid. Ja, want het gekke bij die zorgpremie is natuurlijk... dat die omhoog gaat voor grote groepen mensen... maar dat dat niet bijdraagt aan de vermindering... van de staatsschuld bijvoorbeeld. Het is puur een, een, een budget neutrale operatie heet het dan geloof ik, waardoor ja. er geld van rijkere naar armere mensen schuift. Ja, de dus Rutte doet wel eens een poging om te doen alsof dat iets te maken heeft met het oplossen van wat hij de crisis noemt, maar daar heeft het inderdaad helemaal niks mee te maken. Dat is gewoon een herverdelings, een nivelleringsoperatie die de PVDA heeft gewenst, uh, die trouwens ook leidt tot een verstatelijking van de zorgfinanciering want je uh, gaat in feite de premies weghalen... ruwweg bij de verzekeraars en door de Belastingdienst laten verzorgen. Uh, heeft trouwens ook het Centraal Planbureau gezegd... dat dat nadeel daarvan is dat daardoor uh, het zorgbewustzijn bij de mensen... zeker bij de laag betaalden. bij de hoogbetalden, is net andersom... maar het zorgbewustzijn, de kostenbewustzijn in de zorg... bij uh, de laagbetaalde helemaal wegvalt. Want als je twee tientjes premie in een maand betaalt... dan heb je het idee dat de zorg zo'n fig gratis is... terwijl die uh, in werkelijkheid 90 miljard per jaar kost. Ja. Uh, dus dat zijn allemaal aspecten die een rol spelen... waarvan ik me afvraag of dat wel doordacht is bij de VVD. In ieder geval is het een operatie die totaal tegen de aard van het ja. vvd verkiezingsprogramma en de VVD zelf ingaat. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, als je de uitkomst ziet... Uh, de, ik geloof uh, 3000, voor, uh, 3000 euro extra per jaar voor een grote groepen mensen... dan kan je ook een beetje aan die knoppen draaien... waardoor dat gewoon uh, 1500 wordt bijvoorbeeld... en dat, uh, dat uh, de laagst betaalde dan weer iets meer gaan betalen. Het is toch niet zo ingewikkeld om daar iets meer evenwicht in te brengen, zou je zeggen? Uh, dat is altijd mogelijk. Uh, en dat gaat makkelijker, naarmate je er een soort belastingregeling van maakt. En dat hebben ze in feite gedaan. Uh, er is ook uh, al, zowel door Samson, maar zeker ook door Rutte... is flexibiliteit aangekondigd. Hij zegt dat, uh, dat, dat uh, de Tweede Kamer andere partijen... partijen in de samenleving mee kunnen praten over de vormgeving. Dus het zou best kunnen zijn dat het uiteindelijk iets anders uitpakt. Want uh, uh, ze hebben natuurlijk ontzettend veel last... Uh, de, zijn, de VVD eh, wordt belaagd met mensen die hun lidmaatschap opzeggen. Ja, is dat zo? Zijn er cijfers overal? Uh, of de cijfers zou zijn, weet ik niet. Dus uh, ik las net wel berichten. Ik krijg trouwens ook gewoon zelf. Bij Elsevier komen er gewoon brieven binnen. Mensen die sturen afschriften van de brief. Die ze, uh, <stuken> Ik heb hier <nu> toevallig <stuken> eentje voor mijn neus. Uh, van een meneer die was jarenlang. Die was jarenlang zelfs uh, vooraanstaand. Wat was het, wethouder, geloof ik. En die klaagt erover dat ze nu plotseling. en nivelleren. en de hypotheekrentebelofte uh, breken. Uh, dat hij ook plotseling ontzettend Europa-vriendelijk wil zijn. terwijl hij daarvoor nog Europa-kritisch was. En de optelsom in ieder geval. Ik neem aan dat dit niet de enige opzeggers zijn. Maar waarom sturen keer. die er een brief naar Elsevier? <laughs> Ja, dat weet ik ook niet. Het enige liberale bolwerk waarschijnlijk nog. Nou, dat durf ik <laughs> natuurlijk niet te bevestigen, maar in ieder geval, in ieder geval vinden ze het niet genoeg eh, om het alleen te melden nou. aan de VVD. Ze willen het ook uitdragen. En eh, nou, we hebben natuurlijk ook een, een mastodont als Hans Wiegel, die dat eh, ook openlijk heeft gedaan. Die ja. heeft maar die zei, ook, ze, die zei ook, eh, het lijkt wel een hmm. beetje op Den L. En als ik jou nu wel goed beluister, Siep, jij zegt eigenlijk het is eigenlijk het ouderwetse spreiding van kennisinkomen en macht dat we hier zien. Nou ja, dat, is, uh, dat zegt Hans Wiegel, dat zegt Geert Wilders, en ik denk eerlijk gezegd dat ze er niet zo ver vanaf zijn: dat de VVD heeft echt op dit punt uh, een soort den-uilachtig beleid omarmd. En als je ziet de, in het hele onderhandelingsproces... wat zij daarvoor terug hebben gekregen... nou, eigenlijk niet eens zo ontzettend veel. Eh, er worden wel gezegd dat het immigratiebeleid... maar ja, zou de PVD daar het immigratiebeleid hebben teruggedraaid... als de VVD er niet bij was geweest? Dat is maar op onderdelen het geval. Bovendien kregen ze het kinderpardon daarvoor terug. Als je kijkt naar het, het, de reductie van het begrotingstekort... altijd een groot punt voor de, de VVD. Ja, nou, die gaat wel ietsje terug... maar toch heel weinig in een jaar of vier. Dus uh, ongeveer anderhalf procent. Dus je kunt niet zeggen dat de solide overheidsfinanciën... nou een ontzettende sprong maken. Nee. Laten we even luisteren naar een paar quotes uit het debat van net. Natuurlijk sterke schouders. Maar niet één waarbij bovenmodaal mensen er gigantisch op achteruit gaan. Bent u bereid, in de weg naar de vorming van het kabinet... zo'n maatregel te heroverwegen? Nou, voorzitter, dat gaan we niet doen. Even alle duidelijkheid. Nee, dat gaan we niet doen. Je zal maar een hardwerkend echtpaar zijn met een kind dat studeert en je zit in een koophuis of een huurhuis. Je krijgt het van de VVD, mevrouw de voorzitter, keihard voor de kiezen. En ik blijf daarbij, u heeft uw kiezen voor de gek gehouden. Weet u nog die grote billboards van de VVD in het hele land? U heeft het tegenovergestelde gedaan. U moet daar excuses voor aanbieden, nu. Per jaar gemiddeld. Plus 0,2 procent voor de mensen met laag inkomen, min 0,6 procent voor mensen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 Ja, Sipinia van Elsevier. Uh, Sip, gaat Rutte dit volhouden? Gaat de VVD dit volhouden als er zoveel commentaar komt? Nee, dat gaan ze niet volhouden. Dus het moet of uh, ontzettend... Uh, dit zorgplan moet verder geniveleerd worden, zal ik wel zeggen. Dus dat betekent dat, uh, uh, dat de, de, de grootste angels eruit worden gehaald. Of Rutte moet kunnen aantonen dat, met wat hij voortdurend beweert... dat uh, de heffingskortingen gaan omhoog en de belastingsschijven gaan naar beneden... en daardoor valt het allemaal erg mee. Ja, als hij uh, het volk van Nederland en VVD-stemmers in het bijzonder daarvan kan overtuigen... dan komt hij misschien mee weg, maar... Anders zou dit bestens de weg kunnen gaan van het Vee. Dat hebben we natuurlijk eerder gezien, een half jaar geleden kwam dat op... Kwam ook uit de koken van Rutte, onder meer. En een half jaar later was het reiskostforfait van tafel. En je ziet dat de opstand tegen deze zorgafhankelijke. van deze kosten, de inkomensafhankelijke zorgpremie. dat dat minstens zo heftig is als die eh, tegen de reiskostforfait. En wat ze gemeen hebben is in feite de aanslag op de inkomens. van wat Rutte vroeger zelf de hardwerkende Nederlander ja. noemde. Dus ik denk eerlijk gezegd dat veel van het sentiment daar ook achter zit. Dat Rutte, waarvan je mocht verwachten dat hij wat dan de hardwerkende Nederlander heet, zou bedienen, dat hij dat uh, niet doet. Nee, want dat is natuurlijk het gekke. Die zorgpremie gaat voor, voor sommige mensen met 3000 euro omhoog. En Rutte zegt steeds, dat is straks niet meer dan min 0,6 procent. Ja, en wat Rutte doet, is wat, uh, wat politici wel vaker doen... ze zoeken uit de rapporten van het Centraal Planbureau precies de, de cijfertjes die hen uitkomen. Wat hij doet, is dat hij... Uh, alleen, laten we zeggen, algemene koopkrachtplaatjes uh, erbij haalt. En het kan best zijn dat die cijfers, uh, die Rutte dan citeert van het CPB... dat die kloppen. Maar je zult maar in een combinatie zitten... van dat die zorgpremie omhoog gaat... dat je uh, de schoolboeken voor je kinderen moet betalen... dat je een studerend kind uh, hebt... dat geen beurs meer krijgt, maar een, uh, een, een Lening, geld moet ja. lenen. En ja. zo. Dus een optelsom van maatregelen kan tot hele grote verschillen leiden. Uh, en uh, nou ja, daarbij is het toch tenminste in de beeldvorming... buitengewoon onverstandig ja. om deze... En, en, en sorry, kostenafhankelijk. De inkomensafhankelijke zorg... Het is in, ook een onmogelijk zin. woord, dat is duidelijk. Uh, Grote ja. buis, jij, jij bent van het CDA, weten wij. Jouw uh, fractieleider, nou ja, je zit niet in de Kamer, maar goed. Sibrand uh, van Haarsma Buma, die zet heel erg in nu op de middeninkomens... zien wij op Twitter en in de, in de media. Die zegt, wij komen wel op voor, voor die uh, gezinnen en de inkomens. Uh, is dat een uh, goede tactiek, denk je? Nou, ik denk inderdaad, het, het, het, het, het werd al even genoemd door uh, Sibinia. Ja. Het woord koopkracht is natuurlijk een heel uh, mystificerend woord. Uh, en uh, die, die stapeling van, uh, van, van, van maatregelen, uh, dat formeel kan het allemaal nog uh, redelijk op orde zijn, maar dat kan er uh, heel erg hard gaan, gaan, uh, gaan uh, intikken. Dus uh, ik denk dat dat een hele goede tactiek is in het algemeen, ja, tactiek, je kunt ook zeggen... het is gewoon daadwerkelijk een, een, een hele zwakke schakel... in dit hele re regeerakkoord. Ja. Dat ze eigenlijk onvoldoende naar die stapeling... van allerlei maatregelen gekeken hebben... die wel heel duidelijk bij een bepaalde groep neerkomt. En dat is een hele grote groep en een belangrijke groep... Dus ik denk dat dat uh, en of de VVD daarmee wegkomt, is een tweede vraag. En of, maar of de VVD ook nog iets anders kan in deze coalitie, uh, uh, zonder dat ze dan uh, vervolgens een, een boze Sam, Samsung krijgen. Samsung heeft wel uh, gezegd dat er over te praten is, hè? Ja dat, dat al ja, ja, nou, ja, dat gaat wel heel snel dan. Uh, nee, het, ja. Voorstel ja, het, snel. Eerst, het voorstel moest eerst gewoon gemaakt worden, maar als het iemand in de Kamer is, dan kon er over gepraat worden. Ja, Sibinia, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, wat is jouw inschatting over hoeveel weken is dit van tafel? <laughs> nou, in letterlijke zin, uh, natuurlijk pas als het voorstel van het nieuwe kabinet. En dat zal moeten komen eh, van een aantal ministers. Maar in ieder geval, eh, ja, dan komt dat mag ik aannemen ergens in het voorjaar eh, in de Tweede Kamer. En, maar voordat het in de Kamer komt, mag je aannemen dat ze het al gemitigeerd hebben, dus al aangepast hebben. Eh, lijkt mij zo, wil het überhaupt doorgaan? Maar ja, voor de, voor de Partij van de Arbeid is dit natuurlijk een vitaal punt. Omdat, eh, zoals ik net al zei, er in het begin van de, regier, de onderhandeling, meteen al is gezegd door Samson, we gaan nivelleren. En dit is het belangrijkste instrument, dus de PvdA vandaag geeft het niet op. Nou, het Swen Hammond, Sol. Straks een uh, protestant klooster. Wat moeten we ons daar nou bij voorstellen? Henk Kroes, oud-voorzitter van de Friese Elfsteden, weet er alles van. Waar ligt nou wetenschappelijk en ethisch gezien de grens? Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar dat zit in een grijs gebied. Dat vind ik een hele lastig. Ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling. Het is zoals zo, zoveel zo ethische problemen. Zwart wit. Ja, Govert het Buis, jij las het regerrekord ook. En daar zag jij ineens staan dat de maatschappelijke stage gaat verdwijnen. Wat dacht je toen? Nou, ik zag het niet staan bij de onderwijsparagraaf. Uh, maar, uh, en ik had gehoord dat daarover gediscussieerd was. Maar pas bij de, bij de financiële, in de, in de financiële ah, bijlage. Dus eerst dus was je blij. Daar stond, ja, <laughs> ik dacht, van, nou, het, het valt ook kennelijk mee. Maar toen in de financiële bijlage. daar stond het dan toch dat die maatschappelijke stage ja, het wordt uh, afgeschaft. Ja, wat is het precies? Laten we dat eerst even. Ja, nou, het, is, uh, uh, het, is al, het is inmiddels al een jaar of tien is dat in, in, in, in ontwikkeling. En het is per uh, 2011 is het officieel verplicht geworden dat alle scholen. zeg maar. Uh, 30 uur aan de leerlingen uh, aanbieden om uh, ja, een maatschappelijke stage te, te, te doen. Dat kan bij een, een zorginstelling. Hè, dat, ze, dat ze gaan meehelpen in een verpleeghuis. Dat kan uh, bij uh bij een natuurinstelling zijn om aan uh, bomen te snoeien en dat natuurbeheer te doen. Het kan ook zijn dat ze bij, nou ja, bij een, bij een omroep mee gaan lopen een aantal dagen. En hebben je uh, het over de middelbare school? Middelbare school. Ja, ja. dus het is ja, niet ja. bij een beroepsopleiding waar je ook stages nee. loopt. Dat staat er los van, maar gewoon kijken in de samenleving. Middelbare school, kijken in de samenleving gedurende de, de, de, de laatste, laatste jaren van de school: 30, 30 uur. Het is niet heel veel. Nee. Maar, maar uh, dus het kan een weekje zijn. Het kan ook zijn dat mensen zeggen... Van, nou, gedurende een aantal weken doe je dat dan één middag in de week. Zo. Dat ja. kan op verschillende manieren georganiseerd worden. En waarom kostte dat geld? Want dat was de reden om het weg te snijden. Dat kan toch ja, gratis, zou je zeggen? Ik, zeggen? ik begreep nou pas eigenlijk dat het geld kostte. Dat wist ik ook niet precies. Maar er zit natuurlijk wel wat extra coördinatietijd op. Hè? Dus het is natuurlijk wel iets wat echt georganiseerd moet worden. Er moeten contacten gelegd worden met, uh, ja, met, met, met maatschappelijke organisaties. Ja, Dus avond. ik neem, dat, neem aan dat dat gewoon wat extra tijd kost. En dus kennelijk... Uh, om het echt ook mogelijk te maken... Uh, heeft het vorige kabinet daar ook echt geld voor beschikbaar gesteld. Ja, en dat dus, geld wordt weggehaald? Dat geld ja. wordt weggehaald. En jij weggehaald. vindt het jammer? Ja, ik vind het jammer. Kijk, het, het, het, het vergt het nogal wat. Uh, het heeft al een, een aanlooptijd gehad. Uh, de, de maatschappelijke stage. De scholen toch? Ja, denken, dat moeten ze ook weer doen. De scholen hebben toch het gevoel dat ze heel veel moeten doen. Is ook wel een beetje zo. Maar als dan één keer iets loopt... En dat was inmiddels zo. En de, er is nog geen officiële evaluatie van geweest. Voor zover ik weet in elk geval, dat kan zijn, maar dat heb ik nog niet, uh, niet, niet gezien. Maar de reacties waren op mee, zowel van leerlingen als van scholen toch eigenlijk wel positief. Ja, uh, kinderen hebben die eraan meegedaan? Nou, de een zit, heeft het net, net, net heeft een beetje een voorloper daarvan uh, meegemaakt. En de ander die moet het dan, in, nou ja, misschien nou, nou niet meer, maar in een latere fase. Die, gaan, dus je hebt nog geen eigen ervaring direct. Uh, nee. Nee. Nee. Maar waarom dan toch die vrij grote teleurstelling bij jou? Nou, uh, dat heeft eigenlijk met verschillende dingen te maken. Uh, het is uh, heel belangrijk dat uh, mensen een beetje. Uh, ja, leren wat vrijwilligerswerk is. En, uh, vroeger was dat iets, uh, waar, ja, waar kerk een hele belangrijke rol in, in speelde. Dat is nog steeds zo. Dat kerkleden zijn zwaar oververtegenwoordigd in allerlei vormen van vrijwilligerswerk. Dat kan inderdaad vanaf de zorg zijn tot aan de voetballerij. Kijk maar naar de Met Kroes misschien. Dat, uh, de de Elf de commissies enzovoort. Maar dat neemt duidelijk af, de hele, de hele, de, de, de groep kerkelijke mensen. En, uh, het wordt wel gezegd van ja, die, die stimulans die daar vanuit kerken uitgaat, kennelijk op vrijwilligerswerk, heeft deels te maken misschien met de boodschap van de kerk. Barmhartige Samaritaan, helpen van anderen enzovoort. Maar het heeft ook te maken misschien gewoon puur met het netwerk. Van als je één keer al vrijwilligerswerk hebt en je kent iemand anders, dan vraag je die er om, om, om mee te doen. Dus kennelijk moet je ermee in aanraking komen om het, ja. om het te gaan doen. En dit was nou, een en goed en dat, middel. En dit was precies een middel om te zeggen van nou, de kerken die, die rol die gaat kennelijk uh, verdwijnen En voor de langere toekomst. Is dit precies een manier om er weer mee in aanraking ja. te komen? Maar weten we ook dat dat inderdaad het ook zo werkte? En dat, dat kinderen die er eenmaal mee in aanraking zijn gekomen, dan ook vervolgens dat vrijwilligerswerk blijven doen? Nou, zoals ik zei, er is nog geen evaluatie van geweest. Dus dat is nog een beetje afwachten. Uh, maar als die netwerkverklaring, als die, netwerk, uh, uh, uh, als die een, een, een belangrijke verklaring is, of mensen er mee in aanraking gekomen zijn om het te gaan doen, dan is dat natuurlijk heel erg, heel erg belangrijk om, om mensen daar al vroeg mee in aardiging te laten komen. En dat betekent niet dat ze, dat ze direct vrijwilligerswerk gaan doen. Maar dat is misschien later, op een later stadium, uh, een beetje... Ja, ik heb er al, al, al ervaring mee. En wat heel belangrijk is, nog... Uh... Een tweede is dat vrijwilligerswerk en onze samenleving... een hele belangrijke rol in toenemende mate gaat spelen. We hebben het over de hele zorg. Uh, grote tekorten aan handen aan het bed. Die zorg wordt uitgekleed. Uh, daar moeten we aan gaan denken. Ja. En dat zal, dus een, zal een, een samenlevingsbreed plan moeten komen... Eigenlijk over hoe we met vrijwilligerswerk dat willen stimuleren. Daar past dit heel belangrijk. Als een eerste ja. hele belangrijke schakel okay. in. Een ja. ander element van het regeerrekord waar je veel vrolijker van was... Dat was wat we groeit over de bankensector. Hè? De banken-eet. Wat is dat? Ja, dat is een ander verhaal. Ja, ja, daar, daar, daar ben ik wel heel positief over. Uh, uh, dat zal nog precies voorgegeven worden, maar dat wel dat uh, bankiers een soort van eet van uh, integriteit afleggen. Net als dat je dat in de medische wereld al, nou ja, al 2500 jaar hebt, de eet van Hippocrates, enzovoort, worden we in moderne vormen tegenwoordig, een soort van eet waarin je zegt van dat je aan bepaalde ja, morele standaarden zult, uh, zult houden. Nou, denk je dat het helpt? Um, nou, ik denk het wel, omdat het uh, in elk geval mensen... Je wordt dan echt op een andere manier. Het, is niet, het wordt van een baan word je echt dus wordt het een soort van beroepsgroep. We hebben dat, we zien dat met op het advocaten op ja, het gisteren gevolgd. Dat ja, klinkt gevolg heel goed. Ja. He, daar zit, daar zit, dat heeft er toch bepaalde standaarden die dan daarin meegenomen worden. En dat geldt eh, nou ja, voor uh, notarissen en, en uh, zo. Je hebt verschillende beroepsgroepen die als het ware een soort van aparte status krijgen. Uh, daardoor. En zo'n eten is een soort van. Ja, uh, Inter ritueel zou je kunnen zeggen. En dat, dat, zou, dat, ik denk dat zeker helpt. Ik denk dat andere zeker helpt. Maar ja, hoe werkt dat dan? Dat je als je bij zo'n bank werkt en zo'n aflegt toch een keer vaker nadenkt van ik mag dan geen producten meer aanbieden die eigenlijk, nou ja, misschien wel goed voor mij zijn maar niet voor de klant. Zou dat, zou dat op die manier werken? Ja, toch een keer. Ja, ja, ja dat, dat, dat uh, denk ik wel dat je zegt. En ook, het, het kan ook toetsbaar zijn. Hè? Dat je echt zegt van juist die heb je hier. En misschien dat het wettelijk nog wel kon. Hè, maar moreel gezien kon het eigenlijk ja, niet. Maar dat is en, toch heel naïef. Uh, want we weten ook allemaal, dachten allemaal na die financiële crisis gaan die financiële instellingen zich allemaal weer gewoon gedragen. En want die hebben daarvan gedeeld. Maar dat is gewoon niet zo. Nee, het, daarom, produ het product is al bijna oneerlijkheid. Daarom nee. nee, nee dat denk ik helemaal niet. Denk van de, we hebben de vorige generatie bankiers. die waren gewoon normale dienstverleners. Um, en um, en dat, dat die morele component van dat vak is, een, is wat uh, geërodeerd, zou ik willen zeggen. He, dat is wat afgesleten. Maar er zijn verschillende manieren. om dat weer, weer terug te brengen. En, di en dit is een van de elementen daarvan. Dus, um, en, uh, dus ik denk zeker dat het kan, kan werken. Want dan gaat het ook een beetje je bij je uh, beroepseer gaat dan horen... dat je dat op een goede manier doet. En niet dat je zegt, van, nou, nu is beroepseer heel snel bij bankiers... van ik heb, ik heb de meeste, het, het, het meeste geld binnengehaald. Hè. Um, maar dan gaat ook een beetje gelden van... ja, heb je het ook op een goede manier gedaan? Hmm. Dus dan wordt ook van je, ja, je professionele identiteit... die wordt daar toch door een bepaalde manier door, uh, door gevormd. Wat is de eerste zin van die eet? Dus, dat weet ik niet. Nee, de maar formuleer... bedenk eens wat. Je bent ethicus, dan moet je iets kunnen bedenken. <laughs> Ik nou, gehoor, dat zou buis. kunnen zijn, uh, uh, als, als bankier uh, beloof ik hierbij plechtig... dat ik altijd in mijn uh, handelingen met, met cliënten... het belang van de cliënt voorop zal, zal stellen. Of iets, iets, iets, iets soortgelijks. En uh, ja, uh, jij denkt echt dat het helpt. <laughs> mag voor mij, maar het is een, ik kan me wel voorstellen... wat Elsbet zegt, dat het een beetje naïef is misschien. Nee, kijk, je moet zoiets... Dan, kijk, dan ga, dan, dan jij ja, misschien heel... Uh, hoe zeg ik dat? Uh, dat je weinig ogen hebt voor rituelen enzovoort. Bij artsen is het ook het is belangrijk. Dat je legt zo'n eet af. Dat, dat, dat, dat geeft ook een bepaald. in je eigen leven. Je gaat, gaat een, het is nog een, een rietenpassage als culturele antropologen erover hebben. Het is van een een overgang naar een mm. nieuwe fase. van nou ga ik vanaf nu. word ik dit. Okay. En dat uh, is in verschillende beroepsgroepen. is dat altijd het geval geweest. En dat functioneert wel. Ja, Laten dat, we hopen het is niet dat het, het, het enige. Hè, maar het is een element. in een, in een breder pakket. Ja. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie. de vraag of orkaan die nog maar een voorproefje was van wat ons nog te wachten staat... daarover Weerman Renier van den Berg. En een uh, protestant klooster, wat is dat? Henk Kroes, oud-voorzitter van de Friese Elfsteden, weet daar alles van. Eerst het nieuws van half drie en dat wordt gelezen door Joris Stubenitski. Radio 1, het NOS-journaal. Het Nibud is bereid om de kabinetsplannen voor de zorgpremie door te rekenen. Volgens een woordvoerder heeft dit instituut dan wel meer gegevens nodig... dan nu bekend zijn... Het idee om nog eens naar de zorgpremies te kijken... komt van CDA-leider Buma. Net als veel andere vertegenwoordigers van partijen... die de oppositie gaan vormen... hekelde hij de plannen van VVD en PVDA over de zorgpremie. Het gerechtshof in Den Haag heeft Erik Jan Q... in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar en zes maanden cel. Q wilde aanslagen plegen, onder meer in Den Haag... tijdens Prinsjesdag. De rechtbank legde hem in 2010 twaalf jaar cel op. Het hof geeft hem nu een lagere straf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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten Govert Buis. Met hem spraken we over de maatschappelijke stage en de Bankiers eet Oud-Elfsteden-voorzitter Henk Kroes, hij opent binnenkort, nee, heeft hij al gedaan geloof ik, hè? Een ja, Protestants Closer in Jorwert. En Sipinia, politiek commentator van Elsevier. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD. Of verzoek onze website Dit is de Superstorm Sandy liet een spoor van vernielingen achter. Maar was er nu een incident of een voorproefje van nog veel meer? Het really dodental is opgelopen tot boven de 40. What I saw was unthinkable. En de materiële schade ligt in de tientallen miljarden dollars. Irene slammed into the Northeast last year. hebben we have Sandy. Is this some kind of a new trend? Well, it very well could be part of a new trend. Ja, René van den Berg, weerman bij Meteoconsult. Was het trouwens spannend, deze storm, voor jou? Ja, dat was zeker een hele spannende storm. Dus ik heb hem op de voet gevolgd, eigenlijk vanaf vorige week al... toen hij nog in de Cariben zat. En toen al uh, stonden de seinen eigenlijk op rood, dat wil zeggen... op een gevaarlijke koers. En uiteindelijk is dat helaas helemaal waarheid geworden. Ja, nou werd de vraag net gesteld in het blokje wat we hoorden... of het een incident is of dat we nog meer van dit soort stormen... kunnen gaan verwachten. Wat denk ja, duidelijk... jij... Ja, ik vind het een hele goede vraag. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Katrina zeven jaar geleden... dan zou je dat eigenlijk een, een gewone orkaan moeten uh, noemen... die op de verkeerde plek aan land komt, namelijk in de grote stad New Orleans. En die kon je niet direct linken aan global warming... aan de verandering van het klimaat. Dat is met Sandy toch wel een beetje anders. Want als je gewoon kijkt naar wat er gebeurd is... Sandy heeft een, een koers gevolgd over de warme golfstroom... die ligt ten oosten van Amerika. Maar het water in de warme golfstroom was 2 tot 4 graden warmer dan het langjarige gemiddelde. En dat is gewoon keiharde winst van een orkaan. Dat is pure brandstof, dat is één. Ten tweede, de meeste orkanen buigen af naar rechts. Maar Sandy boog juist op het moment dat hij dicht bij Amerika kwam... af naar links om exact over het de drugsbevolkte deel van Amerika te trekken. En een bocht naar links is buitengewoon gewoon bijzonder. En heeft te maken met... Vrijwel zeker. Dingen die ook spelen op de Noordpool. En dat heeft dan uh, zijn oorzaak eigenlijk in het smelten van het ijs. Het warmer worden van het Noordpoolgebied. En het moeilijker worden. Het lijkt een ingewikkeld verhaal. Nou, van... ik volg het toch niet. <laughs> Oké, okay, ja. Nou, het lijkt een ingewikkeld verhaal. Maar dit zou de link eigenlijk moeten zijn. Hoe warmer de Noordpool wordt. Hoe minder makkelijk het voor westenwinden is om het weer te domineren. En als je geen westenwind hebt, dan krijgt een oostenwind, zoals in dit geval, duidelijker een kans. En dat zien we al een aantal jaren. Ook in Europa levert dat grillige weer op. Maar het kan ook de verkeerde koers opleveren voor een orkaan zoals nu. Ja. En ook ja. zoals vorig jaar met Irene. Ja, kunt zit even aan Sivinia te denken. Die werkt bij Elsevier. Bij Elsevier geloven ze geloof ik niet in de opwarming van de aarde, hè? Nou, ja, er bestaat, bestaat bij alsof hier geen collectief geloof van welk <laughs> okay. onderwerp. Dan ook. Is dat geen redactiestandpunt? Maar, dat dacht ik. Wel, misschien bestaan wel hier en daar redactiestandpunten, maar geen fractiestandpunten zoals we dat en laat staan. Redactiediscipline. <laughs> okay. Maar uh, het is natuurlijk wel zo dat als we hier veel gepubliceerd is, uh, zeker ook door mijn collega's in ja. over de geloofwaardigheid van de, de klimaattese en de kosten die er gesp gespendeerd moeten worden om uh, het klimaat in de hand te houden. Maar en, ja. dit, dit klonk wel overtuigend, of niet? Uh, nou, wat ik, ik heb in ieder geval gezien dat die orkaan uh, links afsloeg en niet rechts afsloeg. Nee, dat was heel waar. Uh, of, dat, of dat ligt aan het afsmelten van de Noordpool, dat zou ik niet durven bevestigen. Ik nee. nee, uh, nou, nou, ik ook ik, veel ik, met het weer bezig geweest natuurlijk. Ik, ik, ik maak mij grote zorgen over de ontwikkeling van het klimaat. Want uh, kijk, over de oorzaak kun je best praten. Maar dat er wat verandert, dat zie je gebeuren. En, en uh, wat mij zorgen maakt is dat de, mens, de invloed van de mens daar wel is... Maar dat we dat, als daar veranderingen zijn, we het niet meer terug kunnen draaien. Dus laten we uitermate voorzichtig zijn. Laten we even naar New York gaan. Want daar zitten de mensen die deze orkaan in ieder geval mee hebben gemaakt. Onder andere de Nederlander Martijn Kedde. Goeiemorgen voor jou. Martijn, Goeiemorgen. heet jij, jij woont in New York. Jij bent arts. En je werkt in dat ziekenhuis dat uh, geëvacueerd moest worden. Uh, nou ja, ik, ik woon in New York, ja, bovenop het ziekenhuis. Ik ben hier onderzoeker, ik ben geen arts. Uh, maar ik woon eigenlijk bovenop het ziekenhuis wat uh, ontruimd uh, moest worden. En uh, ja, wij zitten midden in de evacuatiezone. Uh, dus er is ons uh, eigenlijk opgedragen van jullie moeten evacueren. Uh, dat hebben wij in, het, in dit gebouw niet gedaan, omdat we uh, hier zeg maar, worden verzorgd door de medical center. En die zouden generatoren hebben en alles om uh, in ieder geval wat stroom te houden en ons veilig te houden. Uh, dat is voor ons gelukt, maar voor, de, voor een hele hoop patiënten in het ziekenhuis dus niet. En uh, die moesten um, geëvacueerd worden. En uh, nou, daar hebben wij, ik en mijn vrouw, uh, mee geholpen, onder andere uh, s'nachts. En dat was, uh, ja, dat was een behoorlijke chaos, uh, kan ik zeggen. Uh, en nu nog steeds is eigenlijk een groot deel van uh, Lower Manhattan, uh, vanaf de 39ste straat, helemaal naar beneden, is uh, donker s'nachts. Uh, er is geen elektriciteit. Uh, ja, redelijk weinig verkeer. De metro's die rijden niet. Uh, het is een hele surrealistische sfeer eigenlijk in de stad. Uh, ja. En uh, ja. wat heb je tijdens de nacht van de evacuatie, wat, wat hebben jullie toen gedaan? Heb je zelf patiënten geduwd? Uh, ja, nou ja, in, in zoverre, de, uh, dat, is, dat was vrij lastig omdat er geen uh, liften werkten. Dus we moesten door vrij krappe uh, trapgaten naar beneden. Uh, ik moet zeggen, de, de brandweerlieden, die, uh, die deden het meeste sjouwwerk. En wat wij voornamelijk als vrijwilligers uh, aan het doen waren... was bijschijnen, dat soort dingen. Uh, uiteindelijk heb ik ook nog wel geholpen... patiënten mee naar beneden uh, te helpen... en zorgen dat ze veilig in de ambulance kwamen... en uh, uh, nou ja, spullen meenemen, zuurstofflessen dragen, dat soort dingen. Mm -hmm. Het was heel erg chaotisch en het ging erg langzaam. Maar uiteindelijk uh, zijn er volgens mij... Voor zover ik weet, geen, geen slachtoffers hier gevallen in het ziekenhuis. Maar uh, als je over de donkere afdelingen liep uh, met uh, patiënten die in paniek waren... mensen die patiënten aan het reanimeren waren... dat was behoorlijk, uh, uh, ja, behoorlijk schokkend uh, om te zien, moet ik zeggen. Ja. En, maar, nu uh, het, nou ja. en nu het gewone leven heeft dus nog duidelijk geen aanvang meer genomen. Kan je, kan je boodschappen doen? Kan je überhaupt iets in de stad? Of moet je gewoon afwachten totdat dat weer allemaal gaat functioneren? Nou ja, dat, dat was gisteren wel uh, mijn prioriteit, om in ieder geval wat uh, voedsel uh, te, te kunnen krijgen. Uh, dat is wel te doen uh, vanaf zeg maar, de 39ste straat, dus dat is in het midden van Manhattan, in het midden van het uh, eiland. Uh, daarboven is stroom. Uh, en wat ik begreep, daar ben ik zelf nog niet geweest, maar dat ga ik vandaag doen om wat meer eten nog uh, te regelen en te kijken of ik bij vrienden kan douchen. Ehm... Uh, uh, daar zijn supermarkten wel open en, en kan je gewoon winkelen. En lijkt het, het leven vrij normaal, wat ik hoorde. Okay. Uh, maar hier in de stad is het dat zeker niet. Uh, daar is het meeste gesloten. Uh, staan mensen waar dingen open zijn in de rij voor voedsel en, en dat soort dingen. Ja. Maar uh, het, het begint wel weer op gang te komen. hoor. Bussen rijden weer, dus mensen kunnen zich verplaatsen. Uh, maar ja, het is, het is een gekke sfeer. Ja, okay. mensen staan... Als, ja. Ja, Dankjewel, Martijn. En heel veel sterkte hopen dat het allemaal snel weer uh, zich herstelt. Ja, Renier van den Berg, dit klinkt natuurlijk inderdaad een grote stad getroffen door zo'n orkaan. En als we jou moeten geloven, gaat dat dus vaker gebeuren. Ook, ook uh, in, uh, in Nederland bijvoorbeeld? Nee, nee, nee, dat is een hele andere situatie. Want uh, wat je ook nodig hebt, is toch wel zeewater... dat tenminste 20 à 25 graden warm is en liefst nog hoger. Amerika heeft dat, niet alleen in de Golf van Mexico... maar ook aan de oostkust, waar de bekende warme golfstroom naar het noorden loopt. En dat is nou eenmaal brandstof voor dit soort uh, grote stormen. En in dit geval de Superstorm Sandy... Um, bij ons kan dat niet zomaar gebeuren. Ten eerste zitten de Britse eilanden in de weg en ervoor. Gelukkig? En ten tweede, ja, dat is gelukkig. Maar dat betekent niet dat de Britse eilanden het wel op deze manier zouden kunnen krijgen. Want ook daar is het oceaanwater op het warmst van het jaar... dat is in augustus, september niet veel warmer dan een graad of 18 à 20. Maar aan de andere kant is het wel zo dat ook global warming... en dat is toch echt een feit, dat kunnen we 100% duidelijk aantonen. Dit is even een, is een opmerking het, tegen Sibinia, denk ik. <hijen> ja, maar ook in het algemeen oh, gezegd... Okay ook in het algemeen. Ik blijf mij verbazen over het feit dat er zoveel weerstand bestaat tegen een theorie die gewoon heel goed te bewijzen is. Vanuit ons vakgebied is het een hele duidelijke zaak. En is het ook duidelijk dat als het warmer wordt en het water warmer wordt en dus meer energie kan afgeven aan de atmosfeer, dat stormen zwaarder kunnen worden en dat buien zwaarder kunnen worden. En ja, dat zie je gewoon om je heen gebeuren eigenlijk al een heleboel jaar. En voor mij is het stomver, eigenlijk verbazingwekkend dat ook in Amerika tijdens de debatten tussen Obama en Romney het hoort klimaatverandering gewoon niet valt. Nee, het ja, gaat over de een... economie. Ja, het gaat over de economie. Maar de economie heeft alles te maken met uh, global warming. Uh, in een positieve zin dat als je gaat investeren in duurzame technologie... dat dat de economie uit het slop kan trekken. En de andere kant is, kijk wat deze orkaan gekost heeft. Als we dat vaker gaan, gaan meemaken... Ja, dan heb je ook een, een economische impact van hier tot ook. Ja, en ik zie nu net dat de Wall Street hoger is geopend naar Orkaan Sandy. Ja, dat maar, ja. maar dat zal toeval zijn, vermoed ik. Even ja, dat weet ik niet zeker. Nou, het grappige is, je hoort ook wel mensen zeggen die. Uh, voor de lokale economie is zo'n orkaan in die zin ook wel weer uh, interessant. omdat de hele bouwsector en alle installatietechniters. Ja. Die, die hebben de al komende jaren doen. handenvol werk. Dat was in New Orleans ook zo. Dus ja, dat is de andere kant. It's best that you'll be on your way And take your ego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 een de Stark Backseat Driver. In het Friese plaatsje Jorwert is afgelopen weekend een klooster geopend. Een protestants klooster nog wel, dat vraagt hem uitleg. En die komt van Henk Roes, de oud-voorzitter van de Vereniging de Friese Elfsteden. En u bent ook voorzitter van de stichting die dit klooster exploiteert. Hè? Ja. Ja, is God weer terug in Jorwert? Zouden we bijna vragen. Naar aanleiding van het boek van Geert Mak. Hoe God verdween uit Jorwert? Nou, het boek van Geert Mak gaat niet over God in Jorwert. Maar, maar een heel klein beetje. Maar God is nooit weg geweest in Jorwert. Maar dat is ook niet, niet onze, onze doelstelling, om, om op die manier te gaan werken. Wij willen een, een kloosternieuwe stijl. Niet met intredende kloosterlingen, maar wel open naar de wereld toe. En uh, waarin je ja, terecht komt voor nou, een paar woorden te noemen... rust, inspiratie, stilte, bezinning. Maar ook gemeenschap met anderen hmm. en, en mensen bij elkaar brengen... vanuit allerlei verschillende groeperingen. Klinkt bijna als een kerk. Het is onderdeel van de kerk. <laughs> maar wat is het verschil? Nou, nee, wij willen... Nou, laat ik zo zeggen, ik ben zelf naar Iona geweest met een groep... een aantal jaren geleden. Dat is een Dat plek is de, in Ierland? Schotland? In uh, Schotland. En uh, daar is, kom je ook bij elkaar gedurende een week voor echte bezinning. Je komt daar uh, tot rust met een groep mensen. Mensen die overal vandaan komen. Er is een stukje uitwisseling met mensen... En dat is wat wij eigenlijk ook graag willen. Maar Doet wel je, in te een te kerk. Te in Frankrijk. Zee, dat is, is ook, ook ongeveer uh, hetzelfde en komt ook vanuit diezelfde achtergrond. Ja, nou zijn er in Nederland ook een heleboel katholieke kloosters. Ik kom er zelf ook wel eens in eentje. Daar ja. kan je natuurlijk ook, die zijn er ook ja. al. Wat is dan het verschil Daar met? Daar ben ik ook geweest. Wat is dan het verschil nou, met dit protestantenklooster? Dit is uh, wat wij ook willen is dat we het wortelen weer in de, de bodem in, in Friesland. Uh, voor de reformatie waren er 50 kloosters in Friesland. En die zijn met de met, uh, reformatie allemaal verdwenen. Alles weg. Het, uh, alle verbinding met het rooms katholicisme moet met de grond gelijk gemaakt worden. Het is zeer Dat hebben grond, jullie grond, grondig aangepakt. Het ja. begon gebracht. bij Bonifatius <laughs> nou, en daarna was het voorbij. Ja, maar Bonifatius heeft ons dus ook het geloof vanuit Rome gebracht. En heeft alle gewoonten. En alles wat met, met uh, Friesland samenhing verdwenen. De talen is verdwenen. Het Latijn is ervoor in de plaats gekomen. En wat wij ook weer willen, de eigenheid terugbrengen. Vanuit van ons eigen landschap. Vanuit onze eigen cultuur. Dat ook uh, weer naar voren brengen. En hoe, hoe, hoe merk je dat als je daar binnenkomt? Uh, bijvoorbeeld het landschap. Afgelopen zondag hebben we het geopend. En we hadden een, een kloosterkuur die we gedaan hebben. Mm. Mensen zijn door het land geweest. En uh, de klei schoenen stonden onder de avondmaalstafel. Dus ook weer de verbinding met het land, de verbinding met de taal in onze liturgie. Daar zie je dat er veel Fries gezongen wordt, er werd Nederlands gezongen, daar waren ze ook Engels bij. Dus iedereen moet zich thuis voelen in, in deze gemeenschap vanuit zijn eigen cultuur. En dat vinden we ook heel belangrijk, dat men zich daar... En op die manier bij elkaar komt. Ja, Jozef Akari, je bent net binnengeschroom. want je gaat straks een appeltje schillen. Is er iets voor jou, zo'n klooster? Je bent welkom vanuit nou ja, je eigen cultuur. Ja. Ik heb het wel eens druk en dan klinkt zo'n klooster best wel verleidelijk. En ik denk dat uh, hij helemaal gelijk heeft. Uh, je hoeft niet per se te verschillen van geloven om ergens een meditatief moment, en een spirituele ervaring te krijgen. Ja, het kan ook in een kerk zijn. Dus ik ben zelf moslim. Maar een kerk is ook een hele spirituele Vlaas en klooster ook. Maar even van mijn begrip nog, ga je er een week naartoe of ga je er ook een uur naartoe? Nou, op dit moment is het... Uh, we hebben er alleen maar weinig ruimte, dat moet erin gevuld worden. We hebben nu een kleine ruimte in de kerk. Maar we willen het wel met de kerk doen, met de kroeg doen die er tegenover staat. En ook met uh, de omgeving, dat wil zeggen bed en breakfast in de muurt als we dat langer bieden. Maar op het ogenblik is het één keer in de week... En een uh, aantal zaterdagen gaan we dat opbouwen. Ik bedoel, we zijn uh, afgelopen zondag van start gegaan. En wij hebben zeven jaar de tijd gekregen om het op te bouwen. En, en het was druk, hè, zondag begreep ik? Het was heel erg druk. Dus kennelijk eh, is het behoefte zijn aan. naar huis gegaan. Ja, er is stond, behoefte aan. Kan je ja, zet, of is dat te vroeg om dat te zeggen? Er is behoefte aan. Ja, wij voelen dat van alle kanten. En uh, er is heel veel belangstelling voor. En nu is voor ons natuurlijk heel belangrijk... dat we die belangstelling vasthouden en dat we die gaan uitbouwen. En daar zijn we heel hard mee bezig. Ja. We hebben nog wat geluid van kloosters klaarstaan. Zou het zoiets moeten zijn? Gaat het zo klinken? Dat kan. Wij, wij hadden zondag ook een koor. Een heel groot koor in, in de kerk. En uh, alleen wij willen dat graag weer in onze eigen taal doen. Ja. En dat was dus uh, wat hier niet in de doorklonk. Ja, Sibinia, jij hebt Friese wortels als ik het goed heb? Ja, mijn wieg stond niet al te ver van Jorvert. Maar is dat wel een tijdje geleden en ben ik ook een laatste tijd niet in de buurt geweest, moet ik zeggen. Nee, maar dan is de vraag wel: is dit aantrekkelijk? Klinkt dit aantrekkelijk? Eh, uh, nou, niet onaantrekkelijk. Je moet er wel <laughs> tijd voor hebben. Je ja, ja. moet je zelfs op ja, ja. enige ja. ja. leeftijd zijn, ja. zoals voor cool. je cruise geldt. Uh, dus ik, ik loop niet weg voor het idee, maar ik, ik sta ook niet op het punt... om daar zelf tijd voor vrij te maken. Nee, zo, hier? hoe is dat met jou? Ja, ja. Ja, nou, nee, ik vind het... Uh, ik, ik heb mezelf ook wel eens voorgenomen, maar dat moet ik een keer gaan doen, volgens mij. Gewoon, uh, ja, met een aantal mensen uit de kerk. We doen dat, dat, dat soort dingen ook wel. Is een weekje, uh, ja, concentreren op hele andere dingen. Ik denk dat het goed is, misschien wel voor iedereen. Ja, maar dan toch wel een hele week en niet een paar uur. Um. Dat kan. Nee, en, ik denk uh, het ook. Ja. Kom, meld u aan. En maar dat kan nu ook al. Je kan aan. nu ook al een week nou, als wij, uh, wij zijn bezig met, met allerlei dingen te, te zoeken. En als er een groep komt die bij ons komt, wij willen graag een week... Dan organiseren wij dat. Oh, okay. Maar als ik naar een, een, een, een ander klooster ga, dan is dat, heeft dat een hele duidelijke christelijke traditie. En daar word ik dan ook mee in ja. aanmerking gebracht. Dat heeft ook wel iets wervends daarbuiten. Is dat ook jullie bedoeling, dat jullie mensen met die traditie bekend willen maken? Nou, wij, wij komen voort uit de, de protestantse kerk. En uh, wij worden ook op dit moment financieel gesteund door de landelijke kerk. Dus vanuit daar, vanuit ja. werken we. Maar, zoals we net al zeiden, iedereen is van harte welkom. Ook, en wij hopen ook dat er ook moslims zullen komen. En dat wij daar aangekeken. ook een gesprek aan zullen gaan. Heel ja. erg graag. Je bent nee. weer eens de excuus moslim. Ja. Nou, ik hoop het niet. Uh, dus ik ben ook welkom, hè? Dus ik van harte, eens, uh, heel graag. Maar ik hoef niet een hele week, een paar uur. Nee, ja, maar het zo mag zo. ook een dag en mag ook een middag. Ja, maar het klinkt wel alsof je bijna zelf begon moet bedenken. En dan moet je het aan u doorgeven. En dan gaat u het regelen. Ik zeg, we zijn aan het zoeken. We zijn aan het beginnen. We hebben een programma voor deze week en voor dit jaar ingevuld, maar als daar nieuwe dingen komen, nieuwe initiatieven komen, daar willen we ongelooflijk op, uh, op, op, op, graag op inspelen. Maar wat is het en, programma voor dit jaar dan? Wat gaat u concreet aanbieden dit jaar? Wij gaan aanbieden iedere woensdag een ochtendgebed en een kloosterkuur. Een, een, een kuur is een wandeling, denk ik. Een wandeling, ja. ja. Kijk, is ja, denk ja, ik. dat ja. is, dat is maar, kijk, een kleester, ik nog wel. het is een kleesterkuur. Ja. Oké. Okay. Hmm. En uh, elke derde zaterdag van de maand een hele dag, een kleesterdaai. Moet je ook, ku ook kuieren? Of wat ga je dan doen? Ook, nou dat programma dat is uh, een ochtendgebed, pelgrimeren rond Jorwert. Kerkerpad. Uh, een, een, uh, een, een lunch, ja. een dagprogramma, verder wat nog wordt ingevuld. Ook samen met de mensen die willen komen, om te kijken waar is behoefte aan en hoe gaan wij daar gestalte aan geven. En in die kerk uh, wordt daar ook een, een afsluiting gedaan met een, met een viering. Ja. Ja. En nog even de, de, Goverd, de, het, ja? de keuze voor, voor Jorwit. Heeft het helemaal niks te maken met het, met het boek van, van Geert Mak? Is dat puur toeval? Of was daar van, van oudsher een klooster? Of, uh... Ja, dat was het klooster Westerwurt. Oké, okay, dat, dat was, was, daar. Uh, ja, was ja. daar. En we zijn zondag ook begonnen met een, een halve marathon in Olde Kleester bij Bolzwart. Mm -hmm. En uh, daar vandaan, langs een aantal kloosters, zijn we in Jorwit terechtgekomen. gekomen. L L L ligt ook aan het Jabingspaard. Dus uh, de uh, pelgrimsroute van Sint-Jabik okay. naar Santiago. Maar dat is een kuier kui van 21 kilometer, begrijp ik dat nou goed? Nee. Een halve marathon? <laughs> nee, nee, nee. Dit, was, dit hebben marathonlopers hebben dat gedaan. Oké, okay, dat wel. Dus dat was de opening. We hebben het vuur aangestoken in Aldecleerstad. En zo zijn we langs een aantal voormalige kloosters zijn we in terecht terechtgekomen en daar hebben we het vuur overgebracht. Ja. Is het, een, uh, is het is voorlopig één klooster? Of zegt u wat mij betreft, wordt Friesland weer de meest kloot, kloosterrijke provincie die het ooit was? Nou, laten we eerst maar proberen om dit goed van de grond te krijgen. Dan, uh, dan ben ik al heel blij. En bent u met een grote groep mensen, met zoveel doet u het? Nou, we, hebben, we zijn nu ook uh, met een, een groot aantal vrijwilligers. Nou, daar komen we weer daarop. En hm. er is... Veel enthousiasme voor. En ik denk dat het heel belangrijk voor vrijwilligers is om mee te doen... dat ze zich er zelf in kunnen herkennen... En dat ze uh, ook zien dat ze uh, iets, iets, kunnen toe, uh, iets, iets kunnen betekenen voor het geheel. Ja. Nou, en en dat, uh, dat blijkt wel. En daarom kunnen wij uh, voldoende vrijwilligers kijken. En het hele dorp. Als ik zag hoe men die kerk heeft schoongemaakt. Hoe men alles heeft voorbereid. Iedereen dan is het heel belangrijk dat je in dat dorp geworteld bent. En dat de mensen ook uh, enthousiast ervoor zijn. Ja. En dat zijn ze zeker. Laatste vraag. Komt hij er dit jaar of komt hij er niet? <laughs> uh, <laughs> Ja, kijk, dan nog weer even heel naar. Ik denk dat hij er komt. Alleen uh, dit jaar is altijd maar kort. Maar begin volgend jaar, dit seizoen, ja, vast. Ja, ik zal maar vast gaan trainen. Ja. We zijn bijna bij het nieuws van drie uur gekomen. En straks tegilt Jozef uh, Afgari. Hij werd al genoemd. En appeltje, Jozef, waar ga jij uh, over praten en waar maak je je boos over? Nou, ik ga een appeltje schillen met Herman Vuisje. Die uh, heeft een moreel pleidooi gedaan om te komen tot een soort van een verbod op jongensbesnijdenis. Uh, hij vergelijkt het met kindermisbruik enzovoorts. Maar ik wil daar straks iets over vertellen. Als ervaringsdeskundige, ik ben zelf besneden en ik heb daar nooit last van gehad. Dus voor wie heeft hij een oplossing bedacht? Oké, okay, daar gaat het appeltje over. En ook aan tafel zit uh, Caroline Wilderman van Hivos. Goedemiddag. Ja. Hi. Jullie zijn vanmiddag de campagne Power of the Fair Trade Flower gestart. Ik heb hier ook een stapeltje uh, mooie rozen op tafel liggen. Beetje verlept inmiddels. Nou, zij, ja, ja. Het is een beetje warm in de stuur. Ik hou ze even voor de webcam. Maar uh, wat is er met deze rozen aan de hand? Uh, ja, wij zijn vandaag deze campagne gestart. Omdat uh, uh, verreweg de meeste rozen die wij in Nederland uh, kopen kom, uh, komen uit uh, Oost-Afrika of Zuid-Amerika. En uh, wij uh, zijn een ontwikkelingsorganisatie. We hebben gezien dat uh, vrouwen die vooral in deze rozenindustrie werken, uh, dat onder erbarmelijke omstandigheden doen. En daar willen wij aandacht voor vragen. Ja. Nou, mogen dat... we ook geen rozen meer kopen? Ja, je moet zeker wel rozen kopen. We hebben ook een, een, een, een, een alternatief. Uh, helaas is daar uh, heel weinig van nog op de markt uh, verkrijgbaar. Dus de campagne richt zich juist ook daarop. Dat er meer eerlijke rozen straks in Nederland te krijgen zijn. Oké, okay, nou en wat er dan mis is met die arbeidsomstandigheden van die vrouwen, dat gaan we zo meteen horen na drieën. Klinkt toch goed? Eerlijke rozen. Eerlijke rozen. Eerlijke koffie. Ja, maar nou, ze moeten wel, wel een wel. beetje mooi zijn. Hè? Vind ik ik wil ja. wel een mooie rood. Hartelijk dank aan de gasten: Henk Kroes, Renier van den Berg en Sipinia. En uh, we zijn terug zo bij u zometeen na het nieuws van drie uur. Tot zo.